Ik lees het liefst over liefde Bijvoorbeeld liefde per computer Komt Greet langs met haar floppy disks Verschijnt er, ja en hoe dat doet er nou niet toe In één keer Greet Op zijn beeldscherm, dus hij groet er Blijft ze staan en zegt ze Moet je ook eens vragen naar geluk En net wat hij al lang al dacht Verschijnt er even later, fuck En ze volgen het programma tot het eind En denken fijn Dat je ook nog software tegenkomt die op zijn tijd dus hard kan zijn